Veel woningcorporaties vragen bij de Belastingdienst... gegevens op over het inkomen van hun huurders. Bij huishoudens die jaarlijks meer verdienen dan 43.000 euro... kunnen ze de huur met 5 extra verhogen. Volgens de vier Amsterdammers is voor de maatregel geen wettelijke basis. De overheid hoort privé-informatie niet te grabbel te gooien, vinden ze. Kortgeding tegen de staat dient op 5 april in Den Haag. In het Surinaamse parlement is een meerderheid voor amnestie... voor de verdachten van de decembermoorden...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 Het vrachtschip met voorraden voor het ruimtestation ISS... is vannacht aangekomen op de plaats van bestemming. Het heeft onder meer brandstof, water, zuurstof en gereedschap aan boord. Ook is er voor André Kuipers en zijn vijf collega's eten en vers fruit. Kuipers is verantwoordelijk voor het uitladen van het vrachtschip. Het weer, de bewolking in het noorden, breidt zich vanmiddag over het hele land uit. Wel blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 12 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden van het land. Er staat vanmiddag een stevige noordwestenwind... Morgen veel wolkenvelden en af en toe zon. ANWB verkeersinformatie. Er staat in totaal 20 kilometer file. Vrij normaal voor het tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. De meeste vertraging op de A4 richting Amsterdam. Daar staat door werkzaamheden tussen Leidsdam en Zoeterwarendorp 4 kilometer. Nog even waarschuwen, want in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant. daar komen nog misbanken voor.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. De onderhandelingen gaan door een moeilijke fase. Zo luidde dat smsje van de NVD gisteren aan onze collega's in Den Haag. Was dat een eufemisme voor het gaat ronduit slecht? We gaan naar Den Haag. Ja, waar het wel duidelijk lijkt dat het kabinet Rutte... aan een spreekwoordelijk zijden draadje hangt. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen Marcel. Dat wordt inderdaad een spannende en lange dag um, voor jullie en voor ons. Uh, Joost, want um, ja, zij de draadje, zijn ook dat zo'n beetje de gevoelens binnen de coalitie? Ja, kijk, uh, gisteravond nog een aantal mensen gesproken. Het is heel duidelijk, uh, de bal ligt bij, bij Geert Wilders. Gisteren uh, hebben we hem uiteraard uh, probeer, geprobeerd te spreken te krijgen, maar hij heeft zich de hele dag uh, schuilgehouden. Maar gisteravond liep een collega hem tegen het lijf en dat leverde het volgende op. Mag meneer Wilders? Mag ik u vragen, hoe moeilijk is de situatie? Ik heb u niets van vertellen, maar... hoe moeilijk ligt de situatie, meneer Wilders? Ja, en daar moeten we het mee doen. En ook off the record hebben wij helemaal geen signalen van hem gekregen of van fractiegenoten. Nou, blijven de bronnen bij VVD en CDA over. En die zeggen eigenlijk uh, desgevraagd, we hebben geen idee wat er vandaag gaat gebeuren. Het feit dat Wilders eergisteren aankondigde niet verder te willen was een verrassing uh, voor mensen van VVD en CDA. Dat hij zich gisteren toch nog liet overhalen er een nachtje over te slapen was een verrassing. Dus men weet het gewoon niet. De situatie is al volgt. Om tien uur betreedt men de zes onderhandelaars het kassenhuis. Dan draaien de ogen en de stoelen richting Wilders. En dan zegt iedereen, zeg het maar. En dan zal blijken of die verder wil onderhandelen of niet. Oké, okay. nou het struikelblok uh, lijken er hervormingen te zijn, hè, voor Wilders, rond de WW, ontslagrecht, Lig, Liggen er zoveel hervormingen op tafel? Want we weten natuurlijk niet zo heel veel over die katshuisbesprekingen. als zich, hè? Ja, maar ja, volgens Ingewijden liggen er voorstellen op tafel om ja. op alle terreinen te hervormen. Dus dan moet je denken aan de woningmarkt. Dus er gaat ook iets gebeuren aan de hypotheekrenteaftrek, aan de, aan de huren. De arbeidsmarkt, dan hebben we het over uh, verkorting van de WW-duur... en het ontslagrecht. De pensioenen, dus die gaan uh, eerder omhoog waarschijnlijk. En in de zorg, nou, deze vier terreinen... zijn individueel al voor Wilders allemaal struikenblokken. Nu zijn het er dus vier bij elkaar blijkt. Nou ja, dat verklaart wel de twijfel van Wilders. Ja, dat zou wel eens te veel kunnen zijn. Stel dat het misgaat, Joost, wat dan? Ja, wat dan? Dat, dat, is, dat is een hele gekke situatie ontstaat. Er kan een hele hoop uh, gebeuren... Uh, maar de meeste mensen gaan ervan uit dat het uiteindelijk gaat uh, uitdraaien op verkiezingen. En die, die kunnen eventueel al uh, voor de zomer. Dan uh, valt de datum 27 juni. Maar goed, het zou ook kunnen dat het na de zomer wordt, de verkiezingen. Maar goed, eerst moet natuurlijk uh, Wilders ja of nee zeggen. Mm. Want het zou natuurlijk ook kunnen uh, dat het onderhandelingstactiek is. Dat hij gewoon probeert zijn onderhandelingspositie te versterken. En wie weet doet, doet uh, Rutte ook nog wat water bij de wijn en staan wij met z'n allen straks voor het hek bij het katshuis en dan krijgen wij na twee uur een sms'je... dat de onderhandelingen hervat zijn. Dat is ook een scenario waar je rekening mee moet houden. Want als we het hoofd van Wilders bekijken... Uh, en even in het hoofd kijken, wat zijn zijn overwegingen? Ja, ik denk dat hij uh, een hele zakelijke... Overweging gaat maken zover mogelijk. Want op dit soort momenten spelen emoties natuurlijk altijd een rol. Maar ik, ik vermoed gewoon dat hij een winst- en verliesrekening opmaakt. Uh, hoeveel lever ik in van mijn eigen programma? Nou, ik heb net die hervormingen opgenoemd. Nou, dan ligt dus eigenlijk zijn hele economische programma in de prullenbak. En hij moet dat kunnen uitleggen, is... natuurlijk, aan zijn achterban. Hè? Ja, dat is uiteindelijk waar het om draait. En dan ga je kijken, hoeveel krijg ik ervoor terug? Kan ik mijn kiezer meenemen in dat verhaal? Dat zijn vragen die een rol spelen. En natuurlijk, wat geef ik op? Uh, als hij ermee stopt, dan belandt hij in de oppositiebanken. Heeft hij minder invloed? En natuurlijk betaal ik de rekening als ik breek. Wat zal de kiezer ervan vinden? Want uh, je kan er vergif op innemen dat andere partijen zullen zeggen... dat hij wegloopt in tijden van crisis, geen verantwoordelijkheid neemt. Maar goed, de vraag is of zijn kiezer hem wat aanrekent. Nou, dit zijn allemaal vragen waarvoor hij staat. En de uitkomsten van dat denkproces gaan we binnen een paar uur alweer horen. Mm, ja, maar Joost, wat gaat er dan door het hoofd van Rutte, uh, van Mark Rutte? Want uh, hij kan natuurlijk verder, hè. het kabinet hoeft niet te vallen. Ga je als minderheid door, of dat nou een logische ja, kan, optie ja, is, ja. dat valt te betwijfelen. Maar als het strand, als hij dus uh, het breekt, dan uh, krijgt hij toch een knauw? Ja, het is gewoon pijnlijk voor hem. Kijk, hij heeft met veel bravoer gekozen voor deze partners... CDA en PVV, en dus ook voor de gedoogconstructie. Er zijn twee heldere akkoorden gesloten, regeer- en gedoogakkoord. Nou, de uitvoering daarvan liep ondanks een krappe meerderheid gewoon goed... Maar ja, die eurocrisis heeft zo'n enorm gat in de begroting geslagen. En daar, schijnt, uh, daar lijkt in ieder geval deze samenwerking niet tegen bestand. Uh, en in de formatie is een evenwichtige uitruil gemaakt. Maar de crisis schopt het bouwwerk omver. En dus uh, nou, dit kabinet lijkt niet bestand tegen wisselende weersomstandigheden. Maar goed, dat moeten we allemaal gaan afwachten. Maar de glans is er sowieso vanaf. Ja. Wat er ook gebeurt, ook als we doorgaan. En het is dus wel een forse deuk in het, in het blazoen van de premier. En, en als het kabinet valt, kan je zeggen, hij heeft uh, in de formatie gegokt en uiteindelijk verloren. Joost Vullings in Den Haag, je houdt allerlei hekken en deuren in de gaten. Hè? Zo gauw je maar zeker. Uh, dan horen we dat van jou. De politieke realiteit van nu um, hebben we zojuist besproken met Joost Vullings. Wat gaan we eigenlijk zelf van merken? Marlon Remmers, in Den Haag. Ja. Wij spreken onder andere met Tim van Tongeren... directeur van Academie Bestuur, Recht, Veiligheid Haagse Hogeschool. Hier en daar nog Kamerleden die ooit nog bij hem hebben gestudeerd. Ook. Wat gaat de kiezer ervan merken van onderwerpen die nu... Stil komen te liggen? Uh, er ligt een pakket hervormingen op tafel. Uh, namelijk sociale zekerheid, versoepeling van het ontslagrecht en uh, een kortere WW. De hervormingen in de zorg zijn het tweede onderdeel. En het derde onderdeel, de ingreep in de woningmarkt. Dat zijn de uh, onderdelen die zowel CDA als VVD uh, geregeld willen hebben. Uh, daarnaast moet uh, ook gesproken worden over lastenverhoging, wat pijnlijk voor de VVD is. En tenslotte uh, de korting op de ontwikkelingssamenwerking waar het CDA een probleem mee heeft... maar wat voor de PVV uh, een prominent onderwerp is. Ja, dat zijn allemaal, dat, daar kan een demissionair kabinet geen beslissing over nemen? Dat zal heel moeilijk worden. Ja, okay. uh, daar zullen ze uiteindelijk toch kamerbreed met elkaar afspraken over moeten proberen te maken... om daar in de tussentijd wat aan te doen. Maar die kans is niet al te groot als we de verdeeldheid uh, op dit moment uh, in de oogschouw nemen. Esther Grisnig en Kushal Banswaij... Um, jullie zijn studenten aangeschoven. Uh, ik hoor Esther net zeggen, um, nou, een minderheidscoalitie, een minderheidskabinet wat doorgaat, geen kans. Nee, dat denk ik zeker niet. Nee, want we zien zeker nog dat links ook te versnipperd is. Um, deze tijd nog en rechts hebt echt nog een, uh, ja, wel brede steun ook in de samenleving. Dus ik verwacht zeker niet dat het minderheidskabinet uh, binnenkort, zeg maar, ten val zou komen. Ja, in hoeverre je dat natuurlijk al uh, zou kunnen zeggen. Koosjeel, denk jij dat het fout loopt vandaag? Uh, nee, ik denk persoonlijk niet dat het fout loopt. Ik denk dat het een uh, soort van, toch een soort politiek spel is. Dat uh, ze gewoon toch doorgaan, dat er na tien uur vanochtend helemaal niks gebeurt? Ja, nee, sowieso. Ik, uh, ik denk dat gisteren uh, een soort van spelletje was om, om te laten zien van, ja, we hebben toch een soort van, uh, ja, we zijn er toch mee bezig. Het is ook een boodschap van Wilders aan, aan de kiezers. van. Powerplay. Juist, inderdaad. Ik denk dat, zij, dat hij echt een standpunt wil innemen van, kijk, tot hier en niet verder. En dat, het, uh, dat de gesprekken dan toch verder gaan op, op ja, vandaag en, en er toch nog wordt afgerond. Ja, lozen. Alarm. Mee eens? Ja, dat denk ik zeker. We hebben natuurlijk ook in de vorige kabinetsformatie gezien dat Wilders ook eigenlijk een tussenpauze nam hè, en eigenlijk een break in de formatie. En het zou natuurlijk ook toch uh, wel ja, op op op opmerkelijk zijn dat er precies nu witte rook uit het kathuis zou komen voor een, uh, voor een akkoord. Dat zou Wilders absoluut ongeloofwaardig maken en het zou natuurlijk ook zijn macht um, ja, zou afbreuk doen daarmee. We hebben aan dit kabinet, is heel lang gewerkt, hè? Uh, meneer Van Toren, het, het, het, het, het was een moeizame ontwikkeling. Als er, nu, als er al snel verkiezingen zouden kunnen komen voor de zomervakantie, wat bijna uit te sluiten is, dan nog wordt het een moeilijke formatie, wederom. Ik denk het wel. Uh, de PvdA heeft heel duidelijk stelling genomen tegen dit kabinet. Dat was onder Cohen nog iets minder het geval. Uh, die hield nog openingen naar uh, de huidige coalitie. Dat wordt een moeilijke zaak? Dat wordt absoluut een moeilijke zaak. En jullie dat ook? Ja, ik schat het ook uh, in dat het echt heel lang gaat duren. En het is veel te kostbaar, vooral nu. En nieuwe verkiezingen zouden ook weer heel veel miljarden volgens mij uh, um, ja, kosten. Dus nee, dat sluit ik echt uit. Zelfs ja. het mee eens? Ja en nee. Um, niet, niet helemaal wat Esther zegt sowieso. Kijk, de kosten, ja. Oké. Okay. Um, nou. Ik denk niet dat er binnen een bepaald kort termijn een nieuw uh, kabinet zou worden gevormd. Alleen uh, uh, de, wat betreft de kosten, ik denk niet dat zoveel als de kosten om het te doen. Het is meer van de afspraak die worden gemaakt. En, uh, Europa heeft de tijd niet. Europa wil maatregelen. Precies. En, en daar denk ik. Ik denk dat ze sowieso vooral in de maag zitten met de uh, termijn van, uh, van 30 april. Um, sowieso voor het begrotingstekort. Um, dus ja, ja, daarom is het een beetje, het is een, beetje een dubio. Ja. Haast is geboden, maar de studenten denken dat het louter spel is en bloos alarm. Huurders zijn boos en dagen de Nederlandse staat nu voor de rechter. U hoort zo dadelijk waarom. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Zahoka. 39 kilometer, in totaal vrij normale ochtendspits. Een opvallende file op de A1, in Hengelo richting Apeldoorn. Er is een vrachtwagen stilgevallen bij Knopend Beekbergen. Die blokkeert daar de rechter rijstok. En er staat inmiddels een 5 kilometer file. En nog even waarschuwen, want in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant... er komen nog misbanken voor. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Politieke onduidelijkheid in Nederland mm, geldt niet in Italië. Mario Monti probeert Italië te disciplineren. Hij bezuinigt, hervormt de arbeidsmarkt, probeert corruptie te bestrijden. Maar hij moet ook waakzaam zijn op de uitbreiding van de maffia naar Noord-Italië. Vooral in tijden van crisis zoekt de georganiseerde criminaliteit de rijke gebieden, ook Noord-Europa, op. Laatste deel van een drieluik over de uitdagingen waarvoor de Italiaanse premier staat. In een barretje, ergens in een grote stad, ontmoet ik uh, Giovanni Tizian. Een man die eigenlijk in Modena woont, maar daar niet meer kan wonen. Geboren in Calabria, maar daar is zijn vader... In 1989, vermoord door de drangetaan, de lokale maffia. succes is oktober 1989, mijn vader wordt Statale 106. Mijn vader is in 1989 vermoord toen hij naar huis reed. Door twee mannen op een motor. En dat was het laatste episode, eigenlijk, op basis waarvan we uiteindelijk besloten hebben om te migreren. Van het zuiden naar het noorden. En toen hebben ze de rijkste gebied uitgezocht. Modena, rustig, dachten ze, daar is geen drangeta, daar is geen maffia en daar zijn ze gaan wonen. Arrivato lì, a ja, in quel territorio. Toen kwam ik in Modena aan, toen begon ik te onderzoeken als journalist. Toen ontdekte ik dat daar ook maffia en Camorra zit. En vervolgens gebeurde er eind vorig jaar iets vervelends. Kijk wat is succeso a artikel fine dell'anno? Ja, de eh, le... Nou, in, eind vorig jaar, in december, werd hij ineens gebeld... door de officier van of Justitie van Modena. En die zei dat hij permanente bewaking wilde toewijzen... omdat er aanwijzingen waren dat hij bedreigd werd. En dat zou alles te maken hebben gehad met een paar artikelen... die hij heeft geschreven en een boek. En sindsdien heeft hij dus twee bewakers bij zich. En die staan hier bij ons. Eén met een pet, ander met een zonnebedrijf. Ze volgen ons de hele tijd al en ze regelen alles voor hem. Sempre doen personen, dit is Seguino Adesso. Sì, per ogni mio spostamento devo comunicare e mi mi accompagnano dove Ja, altijd word ik nu gevolgd. Als ik me wil verplaatsen, dan moet ik ze bellen en dan gaan ze met me mee. Het is bijna onvoorstelbaar. Dit mooie Modena, stad van balsamico-azijn, Ferrari en opera. Welvarend als Nederland uit deze beschaafde Noord-Italiaanse stad... is Giovanni Titiaan verjaagd door de Zuid-Italiaanse Camorra en Drangheta. Transportondernemer Enrico Bini, voorzitter van de Kamer van Koophandel in het gebied werd ook geconfronteerd met de maffia in Noord-Italië. Velociteit... Ik heb het voor het eerst ontdekt op het moment dat ze hier... de grote hoge snelheidstreinen kwamen aanleggen. Toen hadden ze echt honderden vrachtwagens nodig... Om het allemaal te vervoeren. De grond, de kiezel. En toen bleek dat er heel veel bedrijven uit Zuid-Italië hier naartoe kwamen. om te concurreren met de Noord-Italiaanse bedrijven. Imprese uguali, non ci può essere un trent, un quaranta in meno. su quello che il prezzo di mercato. Op een gegeven moment ontdekten we gewoon dat die zuidelijke bedrijven. 30, 40, 50 procent goedkoper konden werken. En dat uh, leidde tot vraagtekens, want volgens ons kun je niet op die manier werken. Het eerste signaal was dat heb ik geen was. Iets vreemds, dat was dat er ineens auto's kwamen die gepantserd waren. En dat, daar, en dat die nog eens begeleid werden door een escorte. Dat waren de ondernemers die hier ook actief werden. Dat waren we niet gewend. En daarnaast vlogen er steeds meer vrachtwagens in de fik. Vrachtwagens van concurrenten. Ook personenauto's van ondernemers. De shock is heel groot. Onze provincie een provincie die is sempre gelaborieus. Een provincie in crescita. Ja, een provincie die is De schok is heel groot. We zijn hier een rijke provincie, een rijke regio. We dachten dat we beschermd zouden zijn tegen dit soort mafioze fenomenen. Maar juist ons geld trok de maffia aan. Absoluut. Het succede in tutto in Noord-Europa. We hebben het zo over de solo. In heel Noord-Europa kan het gebeuren. Dat men op die rijkdom afkomt. De, de, de mafiosi presenteren zich met witte borden en ze doen, doen gewoon ook zaken. Maar je zult merken dat er ineens bedrijven zijn die veel goedkoper kunnen werken dan anderen. Ik denk dat dit een prime battaglie is die governo moet fare. Ja, ik heb wel veel vertrouwen in Monti, maar dit moet bovenaan de agenda komen te staan. Het moet, want in tijden van crisis, waarin gewone bedrijven weinig geld hebben... en die mafiosi dankzij hun enorme drugsgelden alsmaar door kunnen blijven investeren... dat, dat is heel gevaarlijk. Daardoor kunnen ze steeds meer een, een terrein en sectoren overnemen. Een bijdrage van onze correspondent Bas Mesters. En we blijven in Italië, want gisteravond in Milaan speelde AC Milan 0-0 gelijk. De eerste wedstrijd in de Champions League kwartfinale tegen FC Barcelona. Die uitslag leverde een tevreden glimlach op bij milan speler Clarence Seedorf. Tom Egbers sprak met hem. Het is niet de eerste grote wedstrijd die je hebt gespeeld vanavond, maar dit was er wel eentje toch? Ja, er was er zeker een... Uh... Fantastische ploeg, Barcelona. Uh, derde keer uh, dit jaar dat we tegen ze spelen. Dus het was ook misschien een beetje een voordeel... om, uh, om de juiste tactiek uh, tegen ze te gebruiken. En uh, het heeft gewerkt, denk ik. Uh, we hadden goede kans in het begin. nu moet je wagen ja, ja, toch wel 2-3. Ja, je moet er eentje inschieten. En dan, ik bedoel, uh, hun hebben ook hun kansen gehad. Maar als je eerst scoort, dan wordt de wedstrijd anders. Uh. Uh, is het dan ook nog zo dat je langzamerhand kunt genieten van wedstrijden op dit niveau tijdens de wedstrijd... of heb je daar helemaal geen tijd voor? Ja, het is, het is constant genieten. Je geniet van je medespeler, maar je geniet ook van de tegenstanders. Uh, maar je bent natuurlijk bezig met het resultaat. En, uh, maar, maar geniet je daarvan, van het resultaat? 0-0 na de eerste wedstrijd? Ja, nou, thuis geen goals tegenkrijgen, dat is heel belangrijk. Dat is, uh, mm -hmm. betekent dat wij gelijkspel 1-1 uh, doorgaan. Dus dat is natuurlijk een uh, goed vooruitzicht weten dat we tegen hun vier goals hebben gescoord. Tot nu. Ja. Ja. Dus jij ja, ziet dat wel zitten? Ja, ik zie je zeker zitten. We ja. weten uh, dat het een hele zware klus gaat worden, maar ja, ja, ja. Uh, je moet natuurlijk wel vertrouwen hebben in jezelf. Iedereen hoopt natuurlijk voor jou, wij hopen voor jou dat je weer zo'n uh, Champions League finale speelt. Dat zou een mooie kroon op, uh, op het werk zijn. Of niet? Want weet je al, heb je al een beslissing genomen wat je volgend seizoen gaat doen? Nee, nee, ik heb daar nog niet uh, over besloten. Maar uh, ja, ik zou het ook fantastisch vinden om met deze groep uh, de finale te halen. Uh, daarna de finale kan je winnen en verliezen. Maar uh, een plek in de finale met een uh, toch nieuwe groep. Uh, zou iets moois om daar uh, aan uh, uh, zeg maar, uh, te kunnen helpen. Uh, in, in de nieuwe. Cyclus, zeg maar, van Milan. Ja. Clemens Cedorf dus en de return is op 3 april. Dan is het dus Barcelona tegen Milan. Zeven minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vier Amsterdamse huurders beginnen een kort geding tegen de Nederlandse staat. Ze willen namelijk niet dat de eigenaar van hun woning het recht heeft... om bij de Belastingdienst inkomensgegevens op te vragen. Verhuurders mogen mensen met een inkomen boven de 43.000 euro... een huurverhoging van 5% opleggen. De overheid staat dit toe om het zogeheten scheefwonen tegen te gaan. Jeroen de Jager spreekt met het, uh, de initiatiefnemer van het kort geding. We zitten hier in Amsterdam-Oost, waar u, Frans Ondunk, voorzitter bent... van de huurdersvereniging Oost. 4.000 leden. Jullie beginnen een kort geding. Eerst even vooraf. Zijn uw gegevens eigenlijk al opgevraagd? Dat weet ik niet, want dat weet ik pas op het moment dat mijn verhuurder mij een uh, nieuw voorstel voor huurverhoging uh, aanbiedt. En zolang hij dat niet doet, weet ik dat niet. Maar wel verhuurders hebben gesproken. Die hebben daarbij dus eerlijk verteld dat ze bij al hun huurders de gegevens opgevraagd hebben. Ja, 5% extra in de achterkant is dan leuk meegenomen. Ja, dat hebben ze dus al gedaan, die gegevens ja, opgevraagd. Ja, ja want ze zijn bezig met de voorstellen nu uh, uit te geven. Waarom bent u daar eigenlijk zo op tegen? Nou, ik vind het niet dat de Belastingdienst een kantoor is. Dit is een, als je het goed gaat vinden, is het een afgeleidende zaak. Het zijn nu de verhuurders. Morgen de grootgutter, overmorgen de autodealer. die gaat vragen, wat verdient die smerker? Om te kijken welke auto hij mij kan verkopen. Het is niet goed. Dat... Je kunt ook zeggen, het middel rechtvaardigt misschien wel het doel. Namelijk het tegengaan van scheef wonen. Ja, daarvoor mag je toch wel iets doen. Nou, daarom mag je niet iets doen. Daar had je iets moeten doen. Al jaren lopen de huurdersverenigingen te roepen dat er meer woningen gebouwd moeten worden voor die middengroep. Die worden er niet gebouwd. En dan ga je nu even, ga je die bewoners ga je straffen met een hogere huur voor hetzelfde krot waar ze heel graag weg zouden willen als er een betaalbare woning beschikbaar was. Maar die is er gewoon niet. U gaat een kort geding uh, aanspannen met drie andere, geloof ik, drie particulieren die ja. dat doen? Ja, dat zijn uh, leden van mijn vereniging natuurlijk. Die dat doen? Tegen? Tegen de staat. Wij willen dus dat deze maatregel van uh, tafel gaat.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 Uh, ik mag aannemen dat de rechter toch wel enig verstand heeft. En dat hij, dus, uh, een maatregel die indruist tegen de grondwet en tegen de Europese afspraken. van de rechten van de mens. Uh, dat hij dat uh, niet gaat honoreren met ga je gang maar. Uh, als hij het al zou kunnen. Nou, dan krijgen we een bodemprocedure natuurlijk. waarin we dus een veel bredere aanpak kunnen doen. Oké, okay, u wilt dat eventueel doorzetten sowieso in een bodemprocedure? Ja, ja wij zijn bereid om daarin door te gaan. doordat uh, de huurders in uh, Nederland. Hun gelijk krijgen. Tot slot, uh, wat verdient u? Ja, dat is nou juist wat niemand aangaat. Heel simpel. Als dat, als dat bekend wil maken, dan bel ik de telegraaf. En dan zit ik in de telegraaf neer. We zijn we al klaar. Sorry hoor. We hadden erover door met de directeur van de Woonbond, de Belangenvereniging van de Huurders, Ronald Paping. Goedemorgen. Waarom uh, laten we om dit trouwens aan individuele huurders over en spant u niet zelf dat kort geding aan? Nou, omdat het met name gaat om individuele huurders die hierdoor getroffen worden. Want daar wordt de privacy van geschonden. Uh, en dus het ligt ook meest voor de hand om te zeggen: uh, individuele huurders gaan procedures starten. Of we hebben ook huurders opgeroepen: ga naar het college bescherming persoonsgegevens. Ja. Geef daar, dat noemen ze dan een signaal af dat de privacy geschonden wordt. Ja, maar u hoorde deze meneer ook net zeggen, we doen dit voor alle huurders. Maar daar bent u eigenlijk voor. Ja, nee, maar goed, uh, daar zijn wij ook voor. En wij voeren ook keihard actie tegen deze, deze maatregel. Uh, maar procedure, de privacy wordt geschonden van individuele huurders. Dus ik vind het wel een hele mooie zaak, die wij ook als Wombond verder ondersteunen. Ik vind het een hele mooie zaak, omdat het ook laat zien dat van individuele huurders gewoon allerlei informatie uh, bij particulieren gewoon terechtkomt. Hm. Weet u of er al veel uh, meldingen zijn bij uh, het andere, het alternatief wat u noemde... namelijk uh, meldingen bij de privacywaarkont? Bij de college bescherming persoonsgegevens. Ik heb daar geen zicht op. Ik heb wel met het uh, college contacten gehad. En ik heb begrepen dat het om honderden signalen gaat. Mm. Uh, dus dat zijn er toch wel hartstikke veel. En ik hoop eigenlijk dat het college bescherming persoonsgegevens zal zeggen... ja, dit is voldoende aanleiding voor ons om dit nader te onderzoeken... en eens te kijken of hier inderdaad de privacywetgeving niet geschonden wordt. Ja, want het zou kunnen dat bijvoorbeeld in Europa daar mm, ja, toch anders over gedacht wordt als uh, het nodig is om problemen op te lossen in een land. En dan zou je de privacy enigszins mogen schenden. Dat is het idee. Nou, je hebt het Europees verdrag voor de rechten van de mens. En daar staat in artikel 8, zeg ik zo uit mijn hoofd, staat dat uh, je alleen privacy mag schenden als er hele goede redenen uh, mm -hmm. voor zijn. Ja, dat zou, dit, uh, dat zou dit kunnen zijn. Dat is natuurlijk de afweging. Ja, dat zou een afweging kunnen zijn. De, de minister gaat daar ook op in. Wij vinden die reden niet, uh, niet, niet goed genoeg. Uh, want uh, dit helpt helemaal niet, denken wij, om de problemen op te lossen... Uh, met het gebrek aan doorstroming, het gebrek aan woningen en wachtlijsten die er op dit moment zijn. Maar wat nog erger is, is dat dat verdrag zegt... ja, je moet eerst een deugdelijke, wettelijke grondslag hebben... voordat je privacygevoelige informatie geeft. En die is er nog niet. En die is er helemaal nog niet. Want het is nog sterker. De Tweede Kamer had er nog geen woord over gesproken over dit hele verhaal. Of de Belastingdienst werd opengezet voor allerlei verhuurders. Hm. Wat nou als de huurders dit kort geding verliezen? Wat valt er dan nog te doen? Nou ja, in ieder geval uh, hebben wij nog het lijntje lopen... naar de collegebescherming persoonsgegevens. Ja. Waarvan we hopen, vorig jaar juli uh, waren die ook zeer negatief... over deze maatregelen of een eerder voorstel van de, van de minister. Dat is daarna nauwelijks ver veranderd. Maar wij hopen dat echt uh, die... Uh, na de onderzoek gaat doen. En die kan ook op een gegeven moment een handhavingsbesluit nemen. Dus die kan zeggen tegen uh, de, het kabinet, tegen de overheid: van dit mag zo niet. Uh, en wij hebben natuurlijk ook de, onze politieke lobby nog, uh, nog lopen. Mm. We hopen dat de Tweede Kamer, een anders de Eerste Kamer, hier niet mee akkoord gaat. Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Dank u wel. Graag gedaan. Werken wordt nog leuker met Office Basis van Ziggo Zakelijk.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 Rob overonder in het katshuis. en Telegraafjournalisten onterecht verdacht, zegt Ombudsman. Half acht is het, goedemorgen, ik ben Doral Megens. Vandaag wordt duidelijk of de gesprekken tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen nog toekomst hebben. Vanochtend komen de onderhandelaars weer bijeen, nadat ze gisteren voortijdig uit elkaar waren gegaan. Er zijn geluiden dat PVV-leider Wilders zich wil terugtrekken.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 Als het kabinet valt, moet de Tweede Kamer afspraken maken over bezuinigingen en hervormingen, vindt D66-leider Pechtold. En zei in Paul Witterman dat er pas een nieuw kabinet kan aantreden na nieuwe verkiezingen. PvdA-leider Samson denkt dat die al in juni kunnen worden gehouden, maar Pechtold denkt eerder aan na de zomer. Partijen moeten dit dat. Dan 30 juni beginnen al de vakanties. Het moet op een woensdag kortom. Dan zouden ze morgen door moeten fietsen naar huis ten bos om het gelijk te regelen. En dat zie ik ook nog niet gebeuren. De oppositiepartijen willen voor de middag een brief van premier Rutte over de situatie in Katshuis. Telegraafjournaliste Jolande van der Graaf is in 2009 onterecht aangemerkt als verdachte. Dat zegt de nationale ombudsman. Het proces tegen Van der Graaf voor het bezit van staatsgeheimen werd destijds geseponeerd omdat het bewijs onrechtmatig was verkregen. Volgens ombudsman Meijer was het schrappen van het proces terecht, maar gebeurde dat om de verkeerde reden. Het OM moet volgens hem erkennen dat Van der Graaf onterecht is aangemerkt als verdachte. Zou geen rekening zijn gehouden met de bijzondere positie van de journalist. Bij zijn vertrek uit Cuba heeft Paus Benedictus de Verenigde Staten opgeroepen een eind te maken aan het handelsembargo tegen dat land. Een starre houding bemoeilijkt wederzijds begrip en ondermijnt pogingen tot samenwerking, al dus de paus. Het handelsembargo werd vijftig jaar geleden ingesteld door president Kennedy. Paus Benedictus was drie dagen in Cuba. Het bezoek wordt gezien als een succes, zegt correspondent Marion van Rooyen. Het regime van de Castro's en het Vaticaan hebben elkaar definitief omarmd. Staatsbussen brachten mensen hier naar de mis. Mensen moesten ook van hun werkgevers naar de mis komen. Maar het leuke is voor de Kubanen dat ze nu de hele rest van de dag vrij hebben... ter ere van de paus. Ja, Paus Benedictus pleitte tijdens zijn bezoek aan Cuba... wel voor meer godsdienstvrijheid in het communistische land.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 En in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee... is de Amerikaanse legende Earl Scruggs overleden. speelde vooral bluegrass folkmuziek... en stond bekend om zijn drievingerige tokkeltechniek. Scruggs tekende in de jaren zestig... onder meer voor het themanummer van de tv-serie... The Beverly Hillbillies. I'm gonna listen to my story about a man named Jed. A poor mountaineer barely kept his family fed. And then one day he was shooting at some food. And up through the ground come a bubble and crude oil at it.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal 70 kilometer file. Een vrij normale ochtendspits. de meeste vertragingen op de A4 richting Amsterdam. Vijf kilometer bij Dorp door werkzaamheden. En op de A28 naar Utrecht is het iets drukker dan gebruikelijk. 8 kilometer langzaam rijden tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden-Zuid. Nog even waarschuwen, want in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant... daar komen nog misbanken voor.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 Als hij zich tegen de wet zou keren, dan zou de coalitie, waar hij ook deel van uitmaakt, nog meer onder druk komen te staan dan hij nu al doet. Er is veel discussie binnen de regering over de ministersposten en de partij van Somo Harjo staat daar niet erg sterk in. Somo Harjo die wil natuurlijk blijven regeren. Zo'n partij staat onder druk in de coalitie en een wit voetje halen bij Boutersen op dit moment, dat kan geen kwaad. Ja, en dat deze partij nu overstag is, dat de steun er komt van deze coalitiepartij, dat heeft grote gevolgen. Dat betekent dat er in principe een meerderheid van het parlement voor de amnestiewet is. Ook de A-combinatie van Ronnie Brunswijk die zal waarschijnlijk uit opportunistische redenen voor de wet stemmen. Maar zelfs als hij dat niet zou doen, dan is er nog steeds een meerderheid in het parlement met de steun van Paul Somoharjo nu. Theoretisch kunnen de parlementariërs natuurlijk buiten de partijdiscipline stemmen. Er is heel veel kritiek op de wet, vooral ook vanuit het buitenland. Nou, als de parlementariërs zich daar wat van aantrekken en buiten de partijdiscipline gaan stemmen... dan zou er nog wat verschuiving kunnen plaatsvinden. Maar de kans dat het Surinaamse politieke pragmatisme het wind van druk vanuit het buitenland, die is erg groot. Op 13 april komt de openbaar aanklager in dat 8 december proces met een strafeis. Voor die tijd komt er waarschijnlijk al uitsluitsel over de amnestiewet. De planning is nu als volgt: je weet het nooit helemaal zeker in dit land, maar zoals het er nu voor staat, komen morgen de assembléleden bijeen voor een huishoudelijke vergadering achter gesloten deuren. Daar worden de argumenten en procedures doorgenomen en gediscussieerd. Maandag lijkt dan de openbare vergadering gehouden te gaan worden. De voor- en de tegenstanders in het parlement die kunnen dan met elkaar op de vuist gaan, de degens kruisen. En afhankelijk van hoe lang de verschillende rondes duren, zou er zelfs maandagavond al gestemd kunnen worden. En en dan zou de wet er maandagavond doorheen kunnen zijn. Oh, Dat dus correspondent Harmen Boerboom vanuit Paramaribo. Het sportvoetbal van gisteravond. Tom van Dijk, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de laatste wedstrijden in de kwartfinale. Het, althans de heenronde in Milaan hield Barcelona eh, het, hielden het op 0-0. Dat was natuurlijk de wedstrijd waar we allemaal naar kijken. Tom. Een, ja. Prachtige ja. Ja. Ah, een prachtige wedstrijd, maar ze scoorden maar niet. Ah, prachtige wedstrijd, prachtige wedstrijd. Het begin, ja, op papier zeker een prachtige wedstrijd. In het begin was ook wel veel belovend. Barcelona probeerde wel. Milan uh, hield tegen en kreeg ook zelf een paar hele, hele goede kansen. Ibrahimovic met name kreeg een prachtige kans. Uh, dat ebde allemaal wat weg. c of deed overigens mee, wordt zondag 36. Moet er nog wel even vermeld worden. Er speelde gewoon een hele, hele goede wedstrijd nog mee uh, bij AC Milan. Wat zich wel wat onder de druk van Barcelona kon Uitworstelen. We zagen Messi erg geïrriteerd aan het einde van de wedstrijd. Dat zie je niet zoveel, vooral naar medespelers overigens, die, die hem te weinig de bal gaven. Elke bal die niet naar hem gaat, vindt hij niet zo leuk, lijkt het langzamerhand wel. <lacht> dus dat was een klein jochie, maar goed. Hij doet er meestal ook wel wat aardigs mee, hè, dus hij heeft ook wel enig recht van spreken. <lacht> maar het, het viel toch alles bij elkaar wel een beetje tegen. Iedereen een beetje tevreden natuurlijk, na afloop. Milan zegt, ja, geen goal tegen gehad en uit, et cetera. De bekende verhalen, Barcelona is beter dan Milan, maar Barcelona heeft toch ook wel wat moeite momenteel om echt superieur voetbal te spelen. Maar mijn verwachting blijft toch over twee wedstrijden dat Barcelona uiteindelijk wel de halve finale zal bereiken. Zeg, je hebt het over iemand die iets aardigs doet met een bal. Uh, dat is Robbe ook, hè? Ja, Robbe is... is uh, we zeiden het al gisteren en daar zeggen we niks nieuws mee, want wie hem de laatste weken gevolgd heeft, kon het zien. Hij is ineens weer helemaal terug. Was hij gisteren ook. Bayern was echt te sterk, wel volgens verwachting ook uh, voor Marseille. Wat overigens ook nog een enorme kans geeft, na een minuutje of tien. Bayern kwam een beetje goedkoop aan zijn eerste doelpunt. Via een hensbal onderschepten ze de bal. Schijzer, zag het niet. Uh, aanval ingezet, maar goed. Robben, mooie paas op Gomez. Matig gekiept aan de Marseille kant 1-0. En Robben zelf na rust uh, met een prachtige 1-2 met Muller de tweede. Dus uh, ja Bayern München is er al. Uh, voetbalt heel ontspannen. En dan krijgen we waarschijnlijk een halve finale. Bayern gebarza. De, de finale is in München. Dus uh, Barcelona is al gewaarschuwd of Milan. Want uh, Bayern is er al en gaat heel ontspannen die laatste maanden van, het, uh, van de competitie en de Champions in. En Robben, uh, dat is inderdaad iemand. Uh, nou, laat hij het nog even vasthouden, zeg maar, ja. uit Nederlands perspectief gekeken. Hè? Tot in uh, september of zo. Ja, uh, dat, uh, of, in ieder, uh, ieder geval, tot, is ja. Ja, <laughs> In ieder geval, de zomer nog even, dat toernootje. Goed. We, we hebben als Nederland nog één ijzer in Europa in het vuur. AZ ontvangt vanavond ja. Valencia. Wat verwacht je daarvan? Ja, AZ heeft het natuurlijk ongelooflijk uh, goed gedaan. Het is fantastisch dat ze hier al zijn. AZ uh, piept en kraakt wel wat de laatste weken. Valencia speelt ook. Overigens ook niet zo geweldig. Had tegen PSV in de vorige ronde aan één helftje genoeg. Daarna was het ook allemaal niet zo imponerend. Toch denk ik dat de nummer drie van Spanje... Uh, ja, toch wel wat aan de sterke kant zal zijn voor AZ. Maar het mooie van AZ is, die passen zich niet aan. Die gaan gewoon zelf voetballen vanavond. Van meet af aan. Energie of geen energie, ze gaan er vol voor. Ik verwacht een moeilijke avond in Alkmaar. Maar uh, ik neem nu alweer mijn petje af voor AZ. Dat zij zich niet aanpassen. Op geen enkele wijze uh, dat zullen doen. Maar gewoon zelf zullen gaan aanvallen om het de nummer drie van Spanje zo lastig mogelijk te maken. Misschien wel leuker om naar te kijken dan AC Milan Barcelona. We beschouwen morgen na Tom. Oké, okay. ah. Politieke pijn in het katshuis. Is dat dan ook pijnlijk voor de economie? Hmm. Gaan we zo eens even over verder praten. Eerst naar Johnse Hawk aan voor de verkeersinformatie. John, hoe is het op de weg? Lara. Een kwartiertje geleden had ik 70 kilometer, inmiddels 25 kilometer bijgekomen. De meeste vertraging op de A4 naar Amsterdam. 6 kilometer bij Zoetebarendorp door de werkzaamheden. En ook op de A9 richting Amstelveen is het iets drukker dan gebruikelijk. 8 kilometer tussen Bevenwijk en Knopen de Raasdorp. En nog even waarschuwen, want in Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant komen nog misbank. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is vandaag drop of de ronde in Den Haag. Lukt het de regeringspartijen, VVD en CDA en de gedoogpartner PVV... nou wel of niet om het eens te worden over extra bezuinigingen? Het kabinet moet miljarden bezuinigen... om volgend jaar het begrotingstekort onder de 3% te krijgen. En dat is een harde eis van Brussel. Economen zijn verdeeld over de vraag of Nederland daaraan moet voldoen. Want bezuinigen we dan niet de economie kapot? We gaan erover praten met Dolf van der Brink, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is hier. Goedemorgen, meneer van der Brink. Goedemorgen. En welkom. Um, bent u voor extra bezuinigen? Goed, stevig bezuinigen? Ja, als econoom ben ik daarvoor. Als particulier vind ik dat ook allemaal vervelend. Maar ik ben bang dat we er doorheen moeten, ja. Het moet, want anders... Uh, dan denk ik dat we het risico lopen dat we op middellange termijn... nog een veel hogere uh, uh, staatsschuld gaan krijgen... naar raten van het nationaal inkomen. Ik denk dat er veel optimistisch over de groeimogelijkheden... op uh, korte en middellange termijn wordt gedacht. Dus stel dat het overleg dreigt te mislukken... dat zijn de berichten die wij in ieder geval van Bronnen binnenkrijgen... dat dat eigenlijk uh, ja, gisteren al bijna het geval was. Nou ja, gisteren zijn de, de beelden spreken voor zich. Als dat inderdaad mislukt, zou dat dan slecht zijn? Dat neem ik aan. Ik, ik vind de economie al lastig genoeg, dus politieke duiding is niet mijn vak. Maar wat maar ik ervan begrijp, economie, ja. dat als, als dit mislukt, dan kom je in allerlei situaties terecht waar waarschijnlijk toch eh, niet snel eh, draconische maatregelen worden genomen. Nog op het gebied van bezuinigen, nog op het gebied van structurele hervormingen. Dat gaat zo eh, over het jaar einde 1, in ieder geval over de begroting 2013. En ik denk dat dat Nederland is waar weer zit. Econom aan de Erasmus Universiteit, Ivo Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. Ook, uh, zou u het prettig vinden als er even de rem op wordt gezet... dus met, vooral van het kabinet, in ieder geval het stoppen van de onderhandelingen en dat er even niet bezuinigd wordt? Nou, het kabinet Rutte was al geen hervormingskabinet... Hè, sinds het begin al niet, op economisch gebied... Dus als ze dat niet heel snel worden, dan kunnen ze er inderdaad beter mee stoppen, denk ik. Alleen is dan de vraag of we er wel een hervormingskabinet voor in de plaats krijgen. Want ik denk dat we die hervormingen wel nodig hebben. Aan de andere kant ben ik het ook met de heer Van den Brink eens. Ik denk niet dat we daarmee 1, 2, 3 groei tevoorschijn toveren. Dus je zult iets moeten doen aan het kort in de tussentijd. Ja, en toch meneer Arnold, er zijn ook economen uh, die zeggen... Uh, bezuinigen is op dit moment met een kwakkelende economie eigenlijk niet zo'n goed idee. En dan zou het misschien wel goed zijn dat het kabinet uh, naar nieuwe verkiezingen toe gaat omdat je dan even niets doet. En dus de economie ook niet uh, in dat prille uh, terugkrabbelen neerhaalt. Kijk, met bezuinigingen hangt er een beetje vanaf hoe je doet. Natuurlijk loop je toch het risico dat je de recessie nog wat versterkt. Uh, dat is een risico. Aan de andere kant, toen het kabinet begon... hebben ze misschien toch wat optimistische voorspellingen gemaakt... over de economische groei op de middellange termijn. En zelfs met de hervormingen moet je de vraag stellen uh, of, of je daarmee die groei onmiddellijk terugkrijgt. Hè. Als je gaat morrelen aan de woningmarkt, aan de pensioenleeftijd, aan de arbeidsmarkt... dan zie ik niet zo 3 hoe de consument daar vrolijk van wordt... en hoe je die consumptieve bestedingen omhoog krijgt. Dus dan moet je toch als overheid ook rekening houden met een wat lager groeipad. En dan moet je toch ook je uh, uitgaven bijstellen en misschien de lasten wat verzwaren. Ja, daar bent u het wel met elkaar eens, hè, meneer Van der Brink. Want Dat herstel, daar moeten we ons niet te veel van voorstellen voorlopig. Nee, ik denk dat we al, al vele jaren in de hele westerse economie... in een herstructuringsfase zijn die we de hele tijd maar uitstellen. We kunnen kennelijk niet meer tegen een beetje pijn leiden. Dus vroeger uh, had je ze nu dan een knetterende recessie... en dat kwam je dan op een gegeven moment weer gelauterd uit. Uh, we zijn nu al... Jaren bezig eh, onder leiding van de overheid... maar met name ook centrale banken met veel te veel geld... en veel te lage rente te proberen dat uit te stellen. En we, we weten al honderden jaren dat ze nu... dan moet je nou eenmaal door een, een, een sanering een heen, en herstructurering heen... en hoe langer we dat uitstellen, hoe groter de keer wordt. Ja, maar daar zegt u wat van. Uh, we zijn dat zo gewend dat we goed uit een recessie komen... dat het dan weer beter gaat. Is dit structureel dat we niet meer... Zo herstellen en in de toekomst niet meer zo nou, van groeien? We willen het niet. Dus uh, met name de centrale banken zijn steeds meer, denk ik, de politiek, uh, ja als het ware, uh, uh, gestimuleerd. Uh, zeker de Amerikanen, om, om, om ja, die sanering uh, zo, zo, zo klein en zo, zo mild mogelijk te maken. En ik ben bang dat nu en dan moet je gewoon uh, pijn nemen. Maar. De recessie van 2009. Die is gefinancierd door de overheid, er is nog helemaal geen pijn geleden. We moeten überhaupt nog beginnen. U zegt in feite: die uh, hervormingen, moeten dan denken, neem ik aan aan hervorming van het ontslagrecht, versoepeling, WW-verkorten. Dat van sowieso. De duur. Dus die dingen die. Moeten, maar dat is allemaal middellange termijn, voordat dat echt, echt uh, uh, een effect heeft. Maar ik ben bang dat we op korte termijn ook gewoon moeten bezuinigen. We moeten dat kort terugbrengen. Dat als we dat niet doen, dan gaan we zo direct uh, richting 100% staatsschuld. Uh, Want ik, ik zie die groei die ons moet redden uh, voor de tweede keer helemaal niet komen. Hè. In 2009 werd er een groei voorspeld voor uh, 2010 tot met 14 van 10%. We hadden nog niet de helft. En dat gaan we gewoon de komende tijd, de komende vijf jaar weer halen. Er komt gewoon binnen vijf jaar weer een recessie. Uh, en dan zul je zien dat het gemiddelde groei veel lager is geweest dan maar had verondersteld. Dus als je niet uh, saneert, de, het financiële tekort en de staatsschuld veel hoger. Meneer Arnold, bent u het daarmee eens? Een grote groei zit er voorlopig niet in? Nou, ik, ik kijk niet vijf jaar vooruit, want dat is onmogelijk in de economie hoor. Uh, ik denk wel dat we rekening moeten houden met uh, gematigde groei, want uh, de consumenten zijn toch heel voorzichtig nu en gezien alle ingrepen zullen ze dat ook blijven, denk ik. Uh, maar het is nu echt tijd, hoog tijd om een rechtse hobby aan te pakken en dat is toch de hypotheekrenteaftrek. En ik denk dat je zelfs als je het heel gefaseerd doet voor de consument, dat je toch ook even naar de financiële sector moet kijken. Die heeft natuurlijk jarenlang profijt getrokken van die uh, fiscale subsidie. Het was niet alleen een voordeeltje voor de woningbezitter, het was ook een voorzitter uh, voordeeltje voor de banken. En ik denk dat je in een nieuwe bezuinigingsronde toch ook eens langs, de, lang, langs de banken weer zo moet gaan. En misschien ook op andere vlakken, want uh, meneer Van den Brink kijkt vijf jaar vooruit. Uh, dat is misschien ook nodig om te voorkomen dat um, ja, we over vijf jaar weer met dezelfde problemen zitten als er niet structureel gehervormd wordt. Ja, dus de, de, daar ben ik het wel mee eens. Uh, alleen, uh, ik denk op zich dat de Nederlandse economie er nog vrij goed voor staat. We hebben twee grote dossiers, denk ik, waar we wat mee moeten. De woningmarkt en de uh, pensioenleeftijd. Als we die aanpakken, komen we een heel eind. Alleen op de korte termijn helpt je dat niet de schatkist. Dus dan moet je toch een aantal listen verzinnen... om in de, op, de, op, de, op de korte termijn ook uh, het financieringstekort te reduceren. Ja, meneer Van der Brink? Nou ja, ik ben bang dat, dat, dat er nog een, een structureel dos, een dossier ligt... wat ook met een heel langdurig structureel probleem te maken heeft. Dat is de verrijzing. Ik denk dat er in de zorg ook nog hele drastische maatregelen moeten worden genomen. Dat, dat staat nog even los van zeg, de culturele aspecten waar we nu mee te maken hebben. Maar dat, dat speelt ook nu. En vergrijzing, dan doelt u natuurlijk op dat we allemaal langer leven... en al die ziektes allemaal behandeld moeten worden en langer behandeld moeten worden. Of ja. ook aan de personeelskant, want we krijgen, er komen niet, straks niet echt meer werknemers bij. Ja, dus ja, er zullen dus enorme herstructureringen moeten komen in de arbeidsmarkt... die het mogelijk maken om, om met name... de ja, zegt de thuiszorg, de care kant van de, van de gezondheidszorg uh, te faciliteren op uh, middellange termijn. En, en daarvoor zijn ook allerlei structurele her, heroriëntaties nodig. Nou, meneer Arnold, we moeten nog veel verder gaan. Uh, ja, maar laten we nu eerst even de, de eurocrisis uh, oplossen. En, uh, uh, uiteindelijk uh, is de Nederlandse groei ook gebaat bij groei in Europa. Dus we kunnen nog zoveel doen in Nederland. Maar als de wereldeconomie niet aantrekt en de groei in Europa niet aantrekt... dan blijft het natuurlijk uh, heel moeizaam. En uh, we hebben in het verleden geleerd dat groei in Nederland... voor een groot deel afhankelijk is van groei in het buitenland. Helder. Ivo Arnold en uh, Dol van der Brink, dank. Beiden. Ja, zo De economen erover. Ja. minor Remmers in Den Haag... Uh... Hoe denken de kiezers erover op het ogenblik? Ja, hoe denken de kiezers erover? Uh, dat gaan we zo horen. Uh, want uh, een van de studenten waar ik mee praat, die uh, uh, werkt ook bij TNS Nipo. Maar eerst eventjes, hoe, hoe denkt het buitenland ermee? Kushal Bansraai, uh, eveneens uh, student aan de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid aan de Haagse Hogeschool. Je volgt de internationale tak. Hoe kijkt... Het buitenland. naar nou wat er nu gebeurt in Nederland? Nou ja, vooral, vooral in Europa wordt natuurlijk sceptisch gekeken... naar de huidige politieke situatie in, in, in Nederland. Um, vanwege ja, toch, toch de wat eurosceptische houding um, die, die vooral de PVV aanneemt. Um, Nederland wordt niet meer gezien als een, als een heel tolerant en transparant land. Maar wordt toch meer gezien als een ja, wat, toch wat ja, sceptischer en, en conservatief land. Um, het is buitengewoon onhandig, dit moment. Het is heel erg onhandig, onhandig gekozen. En zeker met een, met een crisis waar je toch vooral uh, nou ja, zoekt naar, uh, naar veel uh, ja, stabiliteit en, uh, en samenwerking. Esther Grisnig, ze zei toen ze hier binnenkwam, ik ben een SGP-meisje. Maar goed, <laughs> uh, uh, daarnaast uh, TNS Nipo, je hebt cijfers bij je. Vertel eens. Uh, ja, cijfers. Uh, de VVD, ja, die blijft natuurlijk stabiel en nog steeds de grootste partij. Uh, de SGP uh, uh, de SP moet ik zeggen, de SGP uh, blijft natuurlijk stabiel op twee of misschien zelfs drie. De SP die zakt iets, maar de PVDA die stijgt weer iets naar 23. wat natuurlijk de linkse kant weer iets sterker maakt. Maar niet ten gunste van de, uh, van se de PVV of de coalitie, want die blijft net zoals dat we al een hele tijd stonden net iets onder de 75 staan. Dus uh, en de SGP. De SGP staat uh, standaard tussen de twee of misschien wel drie zelfs tegenwoordig. Oh, stijger. Kijk. Ja, wie weet. Ja, we zijn natuurlijk veel in het nieuws en we proberen natuurlijk een constructieve... Uh, ze zegt dan meteen we. Ja, goed. Uh, ze gaat over twee weken stage lopen in Libanon, hoorde ik net, bij de United Nations. Kijk, als je dat vergelijkt met Den Haag... Peanuts. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Ook bij de krant is het overleg op het uh, katzhuis. het belangrijkste nieuws... Op vrijwel alle voorpagina's een foto van premier Rutte en Geert Wilders, twee hoofdrolspelers. Op sommige foto's kuieren de twee wat rond, We praten met elkaar. Op andere staat Rutte met de arm om de schouder van Geert Wilders, een inmiddels beroemde foto. En de CNX komt met een spotprint op de voorpagina. Wilders houdt een vlammetje bij het lontje van een grote bom die op het hoofd van de premier ligt. Spektakel, politicus Wilders laat het kabinet wankelen. Gaat het nu echt gebeuren, vraagt de kans zich af. En de Telegraaf schetst vier scenario's. 1. Toch akkoord. De partijen onderhandelen verder. 2. Het kabinet valt. Nieuwe verkiezingen dus. 3. Een andere coalitie. Dat is onwaarschijnlijk, want de meeste oppositiepartijen willen verkiezingen. En 4. Zonder de PVV verder. Ad hoc. Meerderheden zoeken en na de zomer dan verkiezingen. Het kan in ieder geval nog de begroting voor volgend jaar worden afgemaakt. En het Financiële Dagblad ziet nog een vijfde mogelijkheid. Geen verkiezingen. En Rutte formeert dan een zakenkabinet. Een kabinet dat bestaat uit ministers uh, met uh, maatschappelijke en bestuurlijke ervaring op hun vakgebied, maar geen uh, politieke ambities. Ook ander nieuws. In de kranten vanochtend. Telegraafjournaliste Jolando van der Graaf had volgens de ombudsman Alex Brenningmeijer nooit als verdachte mogen worden gezien in de AIVD-zaak. Officier van Justitie is blind afgegaan op de informatie van de AIVD, zegt Brennik Meijer. En juist omdat het ging om het openbaar maken van misstanden bij de inlichtingendienst... had de officier zijn eigen afwegingen moeten maken. We spreken straks trouwens met de ombudsman Brennik Meijer over deze zaak. De pers zal vandaag veel mensen dwingen tot twee keer kijken. Dat is ons ook overkom. De helft van de voorpagina is namelijk de voorpagina van de Volkskrant. En daarop de kop. Nu durven we het wel toe te geven, Wij lazen hem ook altijd. Het is een advertentie van de Volkskrant. De pers verschijnt morgen voor het laatst... en de Volkskrant wil graag hun lezers binnenhalen. Op de echte voorpagina van de pers niet het verhaal over het katshuis, maar de ergernissen van de zomer. Want een groot deel van het land mag dan blij zijn met de zon en het warme weer. Onder de hashtag ellende moppert Marijn Schrijver over de files naar het strand. Muggen, hooikoorts, zweet... Dikke mensen in te weinig kleren. <laughs> de Telegraaf levert meteen een fijn beeld bij dat laatste. Op de voorpagina een foto van een, ja, een dikke man met een ontbloot bovenlijf op een lichtstoel. Een tekkel houdt hem gezelschap. Hoe gezellig. En het is een Duitse toerist. Maar, kopt de Telegraaf, één Duitser maakt nog geen zomer. Het weekend uh, wordt het weer wat koeler. Dan een vette uitglijder voor de Britse premier David Cameron. Dit, gaat, dit keer gaat het niet over afluisterschandalen... of eigenzinnige campagneleiders. Het gaat om een zeer geliefd Brits fenomeen. Het hete pastijtje bij de takeaway op de hoek. De Britse regering wil daarop BTW heffen. En dat staat op groot verzet, meldde The Guardian. De Britten vinden het typisch iets uit de koker van de elite... die niets heeft met takeaways en liever aan een copieus privédiner zit. Maar Cameron bestrijdt dit vurig. I I'm a pasty eater myself. I love a hot pasty. I think the last one I bought was from the West Cornwall Pasty Company um who I seem to remember I was in Leeds station at the time. Um and the choice was whether to have one of their small ones or their large ones and I got a feeling I opted for the large one and very good it was too. Ja ja, hij vindt zich dat te herinneren. Nou nou vraagt leer dat de outlet van de West Cornwall Pasty Company bij Leeds station al twee jaar dicht is. Het maakt Camerons pleidooi door voor het Britse volksvoedsel... dat het bepaald niet geloofwaardiger op. En er is nog een verdwenen Rembrandt opgedoken ook. Het schilderij De Oude Rabbi uit Rembrandts bloeiperiode... was voor het laatst te zien in 1950 in Londen. Het Algemeen Dagblad heeft een afbeelding van het schilderij op de voorpagina. Hoe dat belandde in de bibliotheek van de hertog van Bedford... waar het nu is teruggevonden, dat vertelt de krant er helaas niet bij.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 De Investment Engineers. Dit is Radio 1.